Нет, Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN maakt zich zorgen om het geweld tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Gisteren en vannacht waren er over en weer beschietingen, zegt correspondent Ties Brok. Beide partijen laten nog wel spierballentaal horen, zeggen wij zijn hier voorlopig nog niet klaar mee. De vraag is vooral gaat Hamas zich er ook mee bemoeien. De organisatie die ook in de Gazastrook zit, veel sterker is dan islamitische jihad Vooralsnog niet um, en daarmee is een grotere escalatie dus op dit moment ook nog niet aan de orde. Door luchtaanvallen uit Israël zijn tot nu toe twaalf Palestijnen om het leven gekomen, waaronder een meisje van vijf. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op de Palestijnse Islamitische jihad. Dat is een extremistische groep in de Gazastrook die tegen Israël strijdt. Vorig jaar mei kwamen in twee weken tijd ruim 260 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven. Oud-profvoetballer David Mendes da Silva is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen en drugshandel, schrijft de Telegraaf. De oud-oranje-international werd donderdag aangehouden op zijn eigen verjaardagsfeest. Hij viel op bij de politie toen hij de laatste weken groot cash opnam. Maandag beslist de rechter of de oud-voetballer langer blijft vastzitten. En een Franse wetenschapper heeft zijn excuses aangeboden voor een van zijn tweets. Daarin beweerde hij een foto te laten zien van een verre ster. Maar die verre ster bleek een stukje chorizo worst te zijn. De wetenschapper wilde laten zien hoe fake news werkt... maar had niet verwacht dat zoveel mensen in zijn grap zouden trappen. Regenboogkleuren, lerentuigjes, protestborden en enorme ballonnen. Je ziet het allemaal voorbij komen tijdens de Canal Parade, tijdens de Amsterdamse Pride. Tenminste, als het je lukt om op een goed plekje te komen. Er zijn honderdduizenden mensen aanwezig. En voor minder valide mensen kan het dus best moeilijk zijn om je daartussen te wurmen. En dus is dit keer ook een stukje van de kade ingericht voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Ik vind het wel, pra wel praktisch, want dan kan ik ergens ook wat zien. Anders had ik, als ik acht mensen terecht gekomen, had ik niks kunnen zien. Daar kwamen we tijdens de vakantie achter dat de Pride uh, deze week was en later we op internet afgezacht en toen bleken hij in de, valide, in de valide plekken te zijn ja. en toen zijn we dat dus gaan uh, uitzoeken of dat de mogelijkheid was. Zo ja. zit je dan eigenlijk eerste rang, hè? Ja, dat is wel mooi. Het weer nog, de zon schijnt, soms wat wolkjes en verder bijna overal droog. Het is 20 tot 24 graden. Morgen is het ook zonnig en droog en dan wordt het iets warmer. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Hey. Green Green Girls En ook de grootste is van dit moment draaien bij eigen lokale radio, hier. En ditmaal was het de beurt aan Josh Espa en had het over gras.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 Ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht aan: want ik ben soms nog bang in het donker.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 het zijn allemaal artiesten, maar niet alleen, echt, alleen Nederlandstalig, want ze zingen ook wel wat buitenlands repertoire. Maar ook oh, okay. zakelijk Nederlandstalig. En uh, vaak ook Amsterdamse getint, zeg maar. Maar het wordt gewoon een hele gezellige avond. Ja. Daarom lekker meedeinzen, lekker meezingen. Dus het van, wordt helemaal top. Van 8 tot 11 heb ik begrepen.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 eigenlijk heel streng aan de 85 decibel worden gehouden. Hoe, hoe sta je er tegenover?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 Uh, uh, volume ja. en gewoon lekker, uh, lekker genieten. Ja precies, precies, precies dus kijk bij de prijs ja dan, dan dan heb je ook weer met mensen van buitenaf te maken, je hebt het ook niet echt in de hand. Want je kan honderd keer zeggen van doe we zachter, maar dan komt er weer een andere DJ en die knalt er weer harder. Ja ja ja dus maar Het was wel een fantastisch feest toch? Auto, ja, ik, weet, ik ben niet geweest, maar okay. uh, jij wel dus. <laughs> ja, ik zal wel moeten. Ik moet de ja, ja. hele boel opbouwen daar en alles. Dus, uh. ja. en maar het is, het, het, was, het is allemaal goed gegaan? Ja, prima. Dat was ja. echt, uh, echt fantastisch. Ik heb, ik heb trouwens, uh, ik hoor nou uh, voor het eerst dat het te hard was, want er, uh, ik weet niet hoeveel klachten er binnen gekomen zijn. Maar... Blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja, van je collega's die zeiden van die hebben blijkbaar gemeten dat 100 dB was, terwijl het uh, dus uh, dat te veel is, blijk Ja, maar je zit op een groot plein, hè? Met heel veel mensen, dus dan wordt het al gauw, hoor. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is een hele discussie. Dat is een hele moeizame en moeilijke discussie. Ja. Hoeveel podia zijn er vanavond? Uh, vier. Oké. Okay. En met alle? Allemaal... Uh, eentje bij het, bij het water, op het Scharswijsplein. Uh, bij de Klikspaan. Uh, bij uh, vier anders in zin eentje en bij Laura diegene. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dus... Nou, dat het een gezellige avond zal worden, ik denk het wel. En um, het is altijd, ik in de Amsterdamse sferen, dan is altijd een hoop jolijd, om het zo maar te noemen. Dat uh, bedoel uh, <laughs> ik. Ieder geval, ik lees dat de toegang gratis is, klopt dat?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 te zijn en uh, dat gaan we dan uh, bij hier weer eens nodig uit, uh, uitproberen en dat gaan we proberen dan ook met de Formule 1 uh, in te voeren.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 Ja, heel graag. En uh, nou, kom maar gezellig lang, zou ik zeggen. Iedereen uh, is welkom. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel, Ron. Hi. Jullie ook bedankt. Jo, dag. Ho, ho. Ron Brouwer hè, van ja. Laurel en Hardy en de Holter. Ja, wat een mooi feest weer vanaf uh, acht ja, uur vanavond. Nou, het, uh, heb jij nog iets Nederlands of, uh, ja, nou, om, ja, om in de ja, sfeer maar, te komen? Kijk, bij, uh, bij Amsterdamse avond hoort natuurlijk uh, André Haassens. Ja ja, bij, uh, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. We zitten midden in de zomer, Benno. Dus, ja, zeker. Uh, dan denk ik van nou, dan gaat hij weer. Hè, ja, gaat -ie is gaat De Dus in je bol.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 nog te wensen voor mij toch in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 Nacht de wensen voor mij beginnen Ik heb de zomer in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 We hebben het over de Formule 1-auto's. De Dutch GP is de weekend van september. Dan uh, gaan we weer los hier in Zandvoort. 3 en uh, 4 september uh, de, de race dagen, De zaterdag en de zondag. En dan uh, vrijdag gebeurt er natuurlijk ook al wat met uh, de vrije trainingen en dergelijke. Dus uh, heel veel mensen. Meer dan uh, 100.000 per dag. Uh, per, per dag, no, die, ja. ja uh, precies. Die naar Zandvoort toekomen. In het verleden jaar was het uh, 70.000. Dus uh, daar zit wel enorm... Uh,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 En kinderen tot welke, uh, kinderen tot welke leeftijd? Uh, dat moet, zijn kinderen, zeg te, ja. Daar doen we niet te moeilijk over. <laughs> nee, uh, nee oké. Okay. <laughs> daar doen we niet te. Wij zijn iets te oud, denk ik. ik. En wat zei u?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 Nee, er is muziek in de Halve Straat en uh, hartstikke blij mee en natuurlijk uh, op het gasthuisplein. En ja, de horeca pakt ook uit in die dagen. Dus super leuk. Ja, over de Haldenstad gesproken. Want vorig jaar was er sprake van dat de hele Haldenstad zou worden overdekt met Heineken toestanden. Maar dat is niet gebeurd toen, ook door corona, die destijds rond waren. Ja, dat initiatief leeft er al langer. Dat was niet alleen vorig. jaar, we er zijn al wat aan. Ja, 2020 waarschijnlijk ook wel. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee, dat komt niet. Maar het haldenstad is natuurlijk wel het. Het centrum van wat er allemaal aan, aan, aan muziek en, en dat soort zaken gaat gebeuren. Want ik, ik woon toevallig in de Altenstraat. en ik weet wat er die zondagavond nadat Max vorig jaar heeft gewonnen. wat er toen gebeurde. Uh, <laughs> ik wist niet wat ik zag, want het was zo verschrikkelijk druk en, en gezellig en leuk. En, ja, dat was, een, uh, dat was Dat was, dat wel was, een, wat. Dat was een feest. En, hè? En, ja. en wel met de nadruk op gezellig, natuurlijk, hè? Ja, absoluut nee. Er, er gebeurde weinig hoor, want het was één één gewoon één groot feest. Ja. Dat was natuurlijk geweldig. Maar uh, ja, de, de, de, de, de, de onderzoekers...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 ja, nog een beetje meer, hè? En, en, en, Hoe uh, bedoel je? En, uh, vorig jaar was het natuurlijk een enorm goede editie met het weer. En, ja, en absoluut, ja. En, ja, het weer, uh, inderdaad. Hij, ja. hij is op stoom, hij is op stoom. Dus uh, we gaan ervoor, hè? Ja, nou ja, eind van de komende week krijgen we... Krijgen maar is er een we. kans dat hij in Zandvoort wereldkampioen kan worden? Nee, die kans is uh, niet daar. Nee die is, er laat. Niet. nee, die is er niet. Toch, zonder uh, Dat weet je waarschijnlijk ook. Maar Max kan geen wereldkampioen worden in... Ik hou me niet echt bezig met de uitslagen. Ik uh, ben van oh. 50 cent.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 Ja. Oh, nou, dat is hartstikke Top, leuk. Hoor. Dus dat wordt, ja. uh, wordt een grote gezellige boel. Nou, uh, en, uh, en op 1 september, uh, dat hoort er waarschijnlijk ook bij, is het uh, gratis entree voor uh, standvoorters op het circuit, hè?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 Dankjewel op je nou, er komen weer heel veel uh, activiteit aan, uh, Benno. Hoorde je het? Ja, gezellig. Ja, ja. Ik zat uh, braaf te luisteren. Uh, nou, uh, we, we hebben het eigenlijk ontzettend druk. <lacht> ja, nou ja. Wat even, even naar Nou, het andere even, evenement. Uh, het, is, uh, en het gaat zomaar door. Het is ontzettend leuk. En wat er ook weer gezegd werd. Hè, de museum besteden, uh, besteden er ook aandacht aan. Dus um, ja, dat, uh, met name NH Hotel. Daar kan je ook uh, zelfs tot aan het eind van dit jaar. Kan je daar nog terecht voor. Ze uh, hebben vroeger uh, gezeten met de radio Omdat Ja, met uh, ja, e uh, ja, Grand Prix. Ja. ja, was ook heel leuk. Ja. ja, is, ja. In de, in de kelder, en, maar ook bovenin. In de bovenin helemaal. hebben we gezeten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, mooi hoor. Ja. Uitzicht uh, over het hele circuit. Ja, prachtig. Prachtig, prachtig hotel ja. om uh, dan te zitten. Tij ook tijdens mm. de krabbrie. Zullen die, uh, die kamers wel iets duurder zijn, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Of zijn ze allemaal weggegeven aan teams dus en dergelijke? Waarschijnlijk wel, ja. Want je zit ook op Sinterparks, trouwens, hè? Is dat zo? Ja, dat weet jij dan weer. Maar nee, dat denk ik wel. Ja, die jongens en meisjes moeten natuurlijk ook al ergens blijven. Ja, die uh, okay. En dergelijke. Ja, Die dus, zo dicht mogelijk bij het circuit, natuurlijk. En de pitch uh, poesen moet ook even <laughs> Heb je daar <net> geen plaatje over? <laughs> <al, maar? laughs> <laughs> Oké, okay, nou we gaan gewoon weer een plaat draaien van pits poesen naar trompetta. No zag je te lo digo muy rápido, no estoy aquí Para Ik ben hier om Sabe que muy bien para la mente Bailar un concepto Ik ben hier om me gusta rápidamente Ik siente Een, een grote hit van dit moment. Yo, de trompetta, de zingel van uh, Willy William. We gaan dan weer op naar het uh, nieuws uh, weer van 4 uur, zometeen uh, nog een uur lang hoor. Ik hoop dat je blijft luisteren. Want ook in uh, dat uur uh, uiteraard weer uh, heel veel uh, activiteiten op de radio's als je dat gewend bent. En heel veel lekkere muziek. Ik zeg tot zo. Mm -hmm. I said, I love for fella don't get noticed. The streets aren't getting hotter. Mm -hmm. There is no water to put out the fire. Me go, Tarez, and me and Maria on the corner. Picking a ways to make it better. Mm -hmm. Then I look up in the sky, open the there's the Northside. mama